Hallo Jacco! Goedenavond, wat een mooi filmpje zie ik daar op de achtergrond. Elke dag sterven er 35 mensen aan een hartstilstand. En daarna zie ik jou ineens, eh, jongens. Gaan ze dat nou ook al eh, eh... Ja wat erg zeg, ik heb een onderwerp, ik heb een onderwerp. Jezus, Jacco toch. <laughs> nee eh... En nou de ANWB. Nou komt de ANWB in beeld. Op Skype, lieve mensen. Ja, jullie horen het goed. Dit is Partie P Radio. Onze podcastuitzending voor week 6. Ja, de opname dateert van zaterdag 6 februari. En jullie kunnen de hele week en ook jaren daarna nog terugluisteren. Ik zal jullie straks een Facebook-adres geven. Want de Twitter werkt bij mij niet meer. Alleen de Facebook doet het nog. Nou jongens. Ik word hier niet goed, ik word hier niet goed, ik word hier niet goed van al die commerciële gedoe allemaal. Nou weet ik het wel, het kost allemaal geld en het wordt door de adverteerder betaald. En ik vind dat allemaal mooi en prachtig. Maar ik hoef dit allemaal niet te zien jongens, ik wil Jacco zien. Ik weet niet of Jacco hetzelfde bij mij ziet. Nee. Nee, nou ik zie het dan wel. Ik Zit mij voor het vensterglas, onnoemelijk te vervelen. Oh, ik wou dat ik twee ooitje was, dan kon ik samen spelen. Ah, dat doet mij denken aan onze grote vriend en conferencier Wim Kam. Die, uh, ja, die kwam ooit met dat, uh, met dat berichtje, weet je tenminste met, met, met deze stelling, wat jij hiermee ook komt. Ik weet niet of ik deze advertentie weg kan klikken. Het hing bij ons als een tegeltje op de wc. Oké, okay, dat komt van Wim Kan hè? Dat wist ik niet. Onze, uh, onze grote vriend Wim Kan, de grote confrante de jaren 50, 60 en 70. Nou zie ik je. Ja, Mijn ja. oma die had ook wel leuk op de wc hangen en dat was praat niet uh, over jezelf, dat doen wij wel als je weg bent. Haha, ja, die ook bij mijn, voor, mijn baas, mijn, mijn, even kijk niet mijn, la, mijn, mijn laatste baas, maar mijn voorlaatste baas. Dan hing dat ook in, in, aan de deur, als je de kantine in kwam, hing dat ook aan de deur. Praat niet over jezelf, dat doen wij wel. Nou, er wordt overal geluld en over iedereen. Vroeger kon ik me er nog wel eens flink over opwinden, maar ik heb de laatste 15 jaar, 15, 20 jaar zoiets van joh. Het interesseert me niet. Lul maar. Want als je erop ingaat. dan bevestigt hij juist juist. Hè? Ik hoorde vandaag iets apart nou, Je hebt natuurlijk nou al te werk. Ja, vertel. Uh, je hebt uh, WhatsApp. Hè? Die, die berichten-servers. Uh, dan kun je elkaar berichtjes sturen via het internet. kost je geen bel ja. uh, In plaats van een sms'je stuur je een WhatsAppje. WhatsApp, -je. WhatsApp -je kost niks. <laughs> mm -hmm. uh, op WhatsApp. Op WhatsApp kun je ook groepjes aanmaken. Dat je dus één bericht kunt delen. Of kunt chatten heen je hebt met meerdere mensen. Die in dat groepje zitten. En je kan dan, als, je, als jij degene bent die dat groepje aanmaakt. Kun je zelf bepalen wie er wel of niet in dat groepje zit. Ja. Nou, nou komt ie. Ja, vertel. Stel jij hebt met uh, de jongens waar jij dagelijks mee werkt. Heb jij een WhatsApp groepje. Mhm. Mm zou jouw baas jou moeten kunnen verplichten... dat je hem verplicht toevoegt... zodat hij mee kan lezen? Nee, want dat vind ik... Dit is privacy. En wat ik tussen mijn collega's en mij... Uh, wil delen... dan <coughs> ga ik lopen stotteren bijna. Maar ik vind wat ik deel met mijn collega's... wat uh, uh, daar heeft mijn baas... als het niet over het werk gaat althans... niets mee te maken. Dus als ik iets privé deel met met drie of vier collega's en het gaat niet over het werk zelf als het over het werk gaat is het wat anders maar gaat het niet over het werk maar privé, thuis, weet ik veel of joh ik, ik ga scheiden en uh, heb jij een tip, uh, weet jij een goede scheidingsadvocaat, ik zeg maar een voorbeeld hoor dan heeft mijn baas er geen reet mee te maken behalve als ik uh, het, uh, hem toestemming geef maar, maar misschien willen mijn collega's dat wel niet van ja, maar wat heeft Pieters of Jansen daarmee te maken? Oh. Dus ik zeg nee, mijn baas heeft hier geen fuck mee te maken. En dan zeg ik het nog heel netjes. Kun je misschien ook nog wel een stap verder gaan? En ja. misschien kun je ook nog wel zeggen: ja. uh, dat is dan een, een nieuwe stelling. Ja. Uh, de stelling is: uh, in mijn privé tijd, wat ik daar doe, daar heeft de baas geen fuck mee te maken. Nee, natuurlijk niet. Ik, ik bemoei me toch ook niet met zijn privéleven? Wil toch ik niet zijn Er zijn meer en meer werkgevers die zich daarmee bemoeien. Nou, ja. Die nou. zeggen van: uh, bijvoorbeeld, uh, jij mag geen extreme sporten doen waarbij je, je geblesseerd of verwond kunt raken. omdat je, je dan de volgende dag ziek bent. Um, nou, dan moet ik je heel eerlijk zeggen. Ik kan me wel een beetje voorstellen. Als het alleen gaat om als jouw gezondheid op het spel staat. Want okay. mensen maar voetbal? die. Je kunt ja, s'avonds ja. voetballen en een gebroken been oplopen. Ja, maar weet je, hoeveel mensen lopen er nou een beenbreuk op? Je, je hebt uh, um, een elftal, ja? twee elftallen, dus 22 in totaal. Dus twee, twee uh, uh, voetbalteams. En die, en die baas zit misschien ook wel op voetballen. Of hm. die chef, of, of die voorman. Ik vind, uh, ja, ik kan op straat ook wel over een, uh, een stoep struikelen. O, of... Uh, kan maar ook wat gebeuren, dan heb ik weer zoiets van, ja, dat gaat me net iets te ver. Ik vind, ze willen juist dat je gaat sporten, want dat is gezond. En ze willen graag gezonde mensen op het werk. Ja. En, en dan gaan ze het uh, demotiveren door te zeggen, ja, uh, je mag niet voetballen. Ja, straks mag je niet, uh, gaan ze nog bepalen bij welke winkel je boodschappen moet halen. Of je wel of niet mag roken. Er zijn zelfs al, uh, al mensen die zeggen dat je niet in je eigen huis mag roken. Ja, Zover zo. gaat het al potverdikke nog om toe. Dat gaat komen, nou, en in je auto mag het in België of Engeland. Ik weet het niet meer. Ja, oké. Okay. In Engeland mag het niet als je kinderen in de auto hebt zitten. daar kan nog wel, wel iets bij voorstellen. Oké, okay, dat, dat, graag... dat, dat moet je zelf. Al niet maar zijn. als hij precies. Maar als je alleen in de auto zit. Op het werk, oké, okay. dat je in een bedrijfsbus niet mag roken, dan zeg ik, oké. Okay. Dus de auto van de chef, of, of de, van de baas, van het bedrijf, zullen niet dat je in de auto rookt, zeg ik, oké. Okay. Daar ga ik mee akkoord. In mijn eigen auto, een huurauto, oké. Okay. Kan ik ook nog voorstellen dat die verhuurder zegt, ik wil niet dat ze rookt in mijn auto. Oké, okay. maar mijn auto die ik gekocht heb van mijn geld, waar ik voor gewerkt heb, en ik zit alleen in die auto... Dan maak ik zelf uit of ik mijn longen naar de cholera helpt. Sorry dat ik het zeg, ik zeg het zo op zagers. En uh, uh, dan maak ik dat uit. En, en niet die. die, die uh... Weet je wat het is? Ik vind zo'n betutteling allemaal. En, en ik ga je nog wat zeggen. Ik, ik heb een stelling. Hè? Uh, ik, ik heb vanmiddag één vandaag gezien. Uh, uh, waar ik vaak naar kijk. En ik uh, volg Pauw net volk op de voet. En uh, nou uh, op tv vandaag, op tv 1 vandaag, heb ik gezien dat, uh, dat ja, de gemeente Amsterdam, Utrecht Rotterdam en mijn gemeente, mijn woonplaats Den Haag, die willen uh, een milieuvriendelijke manier van energiewinning. Ik weet niet of je het ook gezien hebt. Nee. Nou, het zit namelijk zo. Ze willen wat windmolens. Nou, in het Rotterdamse havengebied heeft niemand problemen met uh, windmolens. Nou zeggen ze, ja dat landelijke, bijvoorbeeld het platteland, ze waren heel veel mensen tegen. Oké, okay, dat kan. En dan hebben ze het niet door laten gaan omdat de bevolking niet naar al die lelijke dingen wou kijken. En dat snap ik best. En ook op zeezicht kan ik dat ook nog begrijpen. Maar in de havengebieden, waar toch industrie is... en waar niemand, zelfs Greenpeace die zit... heeft zijn hoofdkantoor in Rotterdam, ook in een havengebied... die ondersteunt toch zelfs dat de, de regelgeving is zo moeilijk gemaakt... om zonnepanelen en windmolens te plaatsen van de landelijke overheid uit... dat de gemeentes een beetje met handen geboeid zijn. Nou zeg ik, daar zit een addertje onder het gros... En dat addertje is de koninklijke olie. De Shell. Want daar heeft de overheid belang in. Maar ook het Koningshuis, hè? Ook het ja, Koningshuis. Groot houden. Juist. En die bepalen onze economie. Niet wij, wij stemmers. Die op de P van de stemmen. of op de, op de VVD. Bestaan maar zal, die mensen nog? Ik zal die, die andere extreem. Bestaan die mensen nog? Die ik, zal, ik zal de extreme linkse partij SP. en extreem rechtse PVV. maar even buiten beschouwing laten. GroenLinks ook extreem? Ook extreem links. En D66 is, uh, schuurt er tegenaan. hebben we vandaag alweer kunnen Maar ik heb, ik heb uh, gezien op Pauwnet. Dat zowel links als rechtse demonstranten, heb ik het over uh, de, de demonstratie in Amsterdam. wat betreft de asielzoekstroom uh, of de asielstroom. Uh, zowel links als rechts hebben grof geweld tegen elkaar gebruikt. Nou moet ik zeggen dat links rechts wel opzocht, maar ik moet ze allebei niet. Ik, zoek, ik kot ze alle twee uit, zowel extreem links als extreem rechts. Ik heb het niet over links en rechts gewoon in het algemeen. Maar over de extreme varianten. Het had ook geen toestemming Nou, ze mochten, ze mochten wel een tegendemonstratie houden, maar, maar een halve kilometer daar vandaan. Maar dat was, de politie kon het. Er uh, was weinig, wa waarschijnlijk te weinig politieagenten. Dus dat betekende. ...dat de politie had moeite om die linkse demonstranten tegen te houden. Want Wikipedia, of Wikipedia moet je mij horen, Pegadia, weet ik hoe die kutse heet. Die die Pegadia, ik weet het allemaal niet, maar het is een club die tegen asielzoekers en tegen de islam is. Die mochten demonstreren, maar de tegendemonstranten mochten ook wel demonstreren. Maar niet op dezelfde plek, want dat wordt natuurlijk knokken. Dat begrijp je natuurlijk wel. En... Maar ja, die, die, die linkse dames waren in een grote meerderheid, zoals altijd. En die zaten... Of, of, en dat die met... alles op, ja. op Twitter gingen we brieven, dat die samenwerken met de burgemeester van Amsterdam. Dat zou best eens kunnen. Maar weet je wat het is? Kijk, ik, ik weet het niet het fijne ervan. En misschien zeg ik iets verkeerd van iets wat ik niet weet, oké. Okay. Het, ja. het zal maar zal maar oké okay, excuses daarvoor. Laatst met die toestanden, met die asielzoekers, met, met die uh, journalisten die werd aangerond. Dat bleken helemaal geen asielzoekers, maar blanke Duitsers geweest te zijn die die vrouw uh, aanranden. Ja. En er stond er uh, met grote letters Ar Arabische achtergrond, uh, Noord-Afrikanen. Het bleken blanke, blonde Duitsers te zijn. En helemaal geen Arabieren. Ik denk, ja jongens, dat zeg ik op mijn beurt. Je moet wel eerlijk blijven, weet je wel. Ik bedoel, het is uh, wel makkelijk om maar makkelijk te Dat is heel gezegd, weet je? je, je? Tegen, ik word er een Echt? beetje zat van. Volgens, mijn, vol, juist, ik, volgens mij willen ze juist uh, twee spalt. Ze willen ze, ja ook, maar ze willen juist twee spalt. Waarom? Ja. Als je een eenheid hebt. Ja, wat kan mij nou verrotten dat mijn buurman een moslim is, zolang ik een man lief en aardig tegen me doet. Daar heb ik er geen moeite man, man, man. mee. Wat, weet, je, weet je waar mij het gewoon om gaat? Uh, wat je ook denkt en wat je ook in gelooft of wat voor politieke voorkeur je ook, ook bent, we zijn mensen. We hebben allemaal rood bloed, we moeten allemaal poepen, we moeten allemaal onze kont afvegen. We moeten allemaal werken. En we kunnen allemaal, eh, allemaal hebben allemaal maar een beperkte tijd, hè. we gaan allemaal een keertje dood. We moeten samenleven. En als er bepaalde figuren, en ik zal graag geen namen noemen, bepaalde figuren eh, dat eh, een knuppel in het hoenderhok willen gooien door chaos door, door te creëren. Nou, neem nou bijvoorbeeld uh, Syrië. Uh, Saudi-Arabië, die wil mogelijk een coalitie vormen met niet alleen zij, maar met meerdere landen om Syrië binnen te vallen, om IS te bestrijden. Ik vind dat een hele ziek, gevaarlijke situatie. Want wat ga je krijgen? Iran, Rusland. Misschien gaat China zich er nog mee bemoeien, want het is natuurlijk hun, hun belang dat het rustig blijft in de wereld. Ja? Nou, en, en ook voor ons, voor ieders belang in principe. Maar wat ga je krijgen? De olieprijzen gaan voorstijgen. Je krijgt hongersnoden. Daar in dat gebied. Je krijgt hier dat vrij spel. Want als Rusland Europa aan zou vallen. Als het escaleert. Het zal niet meteen gebeuren. Maar dat gebeurt misschien een paar jaar later. Uit wraakacties. Dan hebben de extremistische moslims hier in Europa vrij spel. Om ons in de rug aan te vallen. Begrijp je wat ik bedoel? En daar, daar ben ik het meest bang voor. En dat is het gevaar. En ik, eh, ik vrees dat als Saudi-Arabië ze zin krijgt, want ze willen grondgroepen sturen, dan zeg ik, vraag toe. Uh, kijk, dat ze Irak binnenvallen onder toestemming van Irak. Kijk, Irak heeft toestemming gegeven aan Amerika om te bombarderen op, op IS. Syrië niet. Ja, nou Nederland wil ook bombarderen. Nou, Syrië heeft dat niet gedaan, maar die heeft wel toestemming aan de Russen gegeven. Dan dus zegt oké. Okay. Maar respecteer dan ook die, die wens. Maar ja, die Russen vallen ook de, de Koerden aan. En, en, en andere verzetsgroepen die niks met extremisme te maken hebben. Die willen gewoon een vrije serie met een democratisch systeem. Nou ja, kijk, democratische systemen, zoals de Verenigde Staten van Amerika. Die hebben Vietnam platgegooid. Democratische systemen als het Nederlandse Koninkrijk. Die hebben Indonesië... Um, dan hebben ze mensen vermoord uh, dorpelingen die helemaal uh, niks met politiek hadden werden gewoon afgeknald en uh, ja dus zo lekker is de democratie uh, nou ook weer niet weet je wel het systeem op zich is wel mooi, maar als de machthebbers maar uh, leuk raken overal mensen wereldwijd vermoorden dan heeft uh, ja, dan heb ik ook zoiets van nou ja dan heb ik toch een vieze bijsmaak uh, wat betreft tussen aanhalingstekens democratie ik vind gewoon ze spelen, ze spelen ons uit weet je ze spelen ons gewoon uit en dat is niet alleen de politiek dat dacht je van de multinationals de multinationals die hebben de, eigenlijk de WAM de echte macht hè? De multinationals. ik praat als een rode maar ik ben het niet hoor. ik ben uh, ja ik ga niet zeggen wat voor, wat voor kleur ik heb. Ik ben wel een beetje rechtser als, als 20 jaar geleden. Maar ik heb nog wel uh, een uh, zwak gevoel voor de zwakker in onze samenleving. Ik had, uh, ik had gisteren wat leuks gevonden. Vertel. Dat is een uh, site en uh, die, verzamelt, uh, die verzamelt aparte en hele bijzondere woorden. Ja. En, en wel zo. ...dat uh, woorden uit verschillende talen... ...die een bepaald, uh, die een bepaald, uh, bepaald gevoel of een bepaalde emotie of zoiets uh, uh, verwoorden, zeg maar. Ja, oké. Okay. En, en bijvoorbeeld, uh, één zo'n woord... Uh, ...deze komt toevallig uh, uit, uh, uit het Grieks. Dat heet monagopsis. Mm -hmm. En... Uh, dat staat voor het gevoel dat je dat je, je nooit ergens thuis voelt. Oké. Okay. Ik vond het zo mooi. je zei allemaal van die woorden met van die... Van die van, ja, van die... Nog één. Uh, deze komt uit Afrika. Die heet uh, Mangata. Mm -hmm. En dat is uh, hoe de, uh, de, de, de, de reflectie van een volle maan over het water schijnt. Oké. Okay. Dat is ah. gewoon, daar hebben, ze, daar hebben ze dan een woord voor, ja. Ja, ja. Dat vind ik zo, dan, nou, zou ik ook even een Duits Maar je denk. hebt toch ook van die oude Chinese reisheden van duizenden jaren oud. Ja. Die, die als je dat goed bekijkt, heel veel waarheid in, in boeddhisme bijvoorbeeld, weet je. Heel veel, kijk, die mensen zijn niet achterlijk daar, hè. Die, die, die liepen al steden te bouwen, liepen waar achter de konijnen aan te rennen in ons berenveldetje, weet je. Er ja, nog... bijvoorbeeld van als je met hete ja. kolen gooit, dan verbrand je je hand. Ja, dat is ook logisch. En er zijn logica achter. Ja. Maar dat zijn wijsheden waar je iets aan hebt, weet je. Kijk tegenwoordig, terwijl je volgens mij als je een, een, een app, of uh, zo'n zo, zo, zo Apple phone hebt, weet je. Ja. Of uh, ik was gisteren uh, ik ben uh, naar een buurtkroegje geweest. Okay. Hier in de buurt die, die heeft een nieuwe eigenaar. Maar vroeger was het een oude lullentent en tegenwoordig is het een beetje gemixt. De jongste schuif ik 40, maar goed, altijd nog beter dan alleen maar 80 jaar. Ja, daar voel ik me een beetje te jong voor. Maar nu begint het echt een leuke tent te worden, nieuwe eigenaren. En uh, wat denk je wat ik kwijt was voor die hele avond? En ik heb er gezeten van 9 tot nou, iets van half 12. Ik was maar 8 euro kwijt. Maar 8 euro, dat is niet te geloven. Ik heb die man een tientje betaald. Gezegd, laat maar zitten. Maar het gekke, ik, ik was zo aan het praten, ik zat met een jongen en daar had ik zo leuk mee zitten praten, dat ik geen tijd had om een slokje te nemen. Dus ik heb er misschien vier biertjes op. En dan heb ik hem er een gegeven, ik kreeg er later een van hem terug, na nou, een half uh, twaalf ben ik naar huis gegaan, nou, het is hier drie minuten lopen geloof ik. Het, er zijn nog maar in de hele laakkwartier maar twee Hollandse kroegen. Dus je hebt een stamkroeg. Huh? Dus je hebt een nieuwe stamkroeg. Uh, erbij, ja. Want die andere blijf ik ook nog wel gaan. Ik maar, uh, maar weet... ga eigenlijk nooit naar de kroegen, ja, maar, okay. dan... maar het er, ook is, niet. er is ook niks hier in Apeldoorn. Oh, jezus, ja. ja, de, de, ja ook, de, ook, de, ook niet in de binnenstad? Fouten kroegen, ja, ook niet in de binnenstad of zo. Ja, ja maar, maar, maar, in de maar, maar, maar, waar, en... maar wat bedoel je met foute kroegen, uh, junkies, uh, drugs? Of maar, ja, foute kroegen, foute kroegen. Beetje, Laat ik zo zeggen, Beetje... nou, daar zijn kroegen van. Dat zijn van die kroegjes van ons kennen ons. Oh, dat van als jij, kom jij als buitenbeentje binnen, als ja, nieuwkomer. Inderdaad. En dan, is het ineens, dan hoor je alleen de muziek nog, is het gewoon moesten weg en dan zit iedereen je ja, aan te staren van wie ben jij, weet je al? Ja, die, ja, dat, heb ja. Ik, dat heb ik ook eens meegemaakt in Moorwijk, jaren terug, als in de jaren negentig. Dat was ook op loopafstand en ik kom daar binnen en, uh, en die barman uh, die, die zegt wat wil je drinken, ze doen maar maar een biertje. En, uh, en ik zit op biertje te drinken en er zitten een paar gassen naar me te loeren. En een van die gasten die zegt van, uh, we gaan sluiten. En ik dacht, oh, maak jij dat uit? Maar ja, ik wil geen ruzie, dus ik zeg maar niks. En hij zegt dat nog een paar, hij huilt dat nog een paar keer. We gaan sluiten. Nou, toen heb uh, ik heel snel mijn biertje alleen gedronken. Ik zeg, wat krijg je van me? En uh, afgerekend. En uh, ik ben nooit meer teruggegaan. Ik denk, uh, en toen hoorde ik achteraf dat het een, uh, een stamcafé was voor kampers. En die kan God se woning, godverdomme, twee, drie kilometer verderop. denk ik van, jezus, meer in mijn eigen buurt. He? Twee, drie minuten lopen, net zo ver als dat kroegje waar ik gisteren geweest ben. En dan gaan we weggestuurd door, door de klant en die man achter de bar, door. Die zei niks. Maar er zat dan in diezelfde straat nog een kroegje. Ik ga geen straatnaam noemen en ook geen cafénaam. Misschien krijg ik problemen, dat weet ik niet. Het is dan wel twintig jaar geleden, maar goed. En er zaten ook een beetje types van dat alooi. Maar daar was ik wel weer welkom. Terwijl daar vaak wel eens schietpartijen waren. Ondanks dat. Als ik daar was, was er nu al aan de Dan kwam ik daar wel niet veel. Hier in de buurt zitten twee Nou Ja, Er zitten er wel meer. Maar ik bedoel, op ieder winkelplein zit er eentje. Nou, dit winkelplein ligt dat is echt zo'n boomwaardig uh, mm. ding. Daar hoef, hoef je niet heen te gaan. Dan kom je met kopbal thuis, kop, waarschijnlijk. Daar kom je niet eens in. Uh, dan is, op het andere plein, zijn van die Turkse, Turkse koffiehuizen, zeg mm. maar, weet je wel. Dus daar ga je ook niet heen voor mm. plezier. Dan, uh, en uh, nou, bij mijn ouders zit er een. Met allemaal van die autohandelaren, zeg wow. maar. Die daar samenkomen. Ja. Er was van alles en nog wat. Uh, ...verhandeld, zeg maar. En dan heb je in de stad heb je natuurlijk een heel groot plein. We zitten er wel een stuk of 10, 10 12. ...maar dat is allemaal opgeschoten jeugd. En... Nee, daar heb je ook niks van. Nee, kijk, dat kijk publiek wat ik gisteren heb meegemaakt... ...en die kroeg waar ik dan normaal kom... ...dat is een beetje voor alle leeftijden. De jongste is misschien 30 of 35, ...waar ik normaal dan altijd kom. De oudste is misschien in de 70. En waar ik nu kom zijn is de ondergrens dan wel hoger... ...naar 40 ongeveer. Maar hartstikke gezellig en ik kom niet voor de vrouwen, want ik heb zelf een vrouw hier ja. en uh, daar kom ik niet voor dat weet, er om een wezen of dan nou mooie of vrouwen of niet komen zitten er wel enkele bij natuurlijk maar ik bedoel maar het is gewoon gezellig, weet je wel uh, oude hoeren, er zijn mensen die zijn aan het darten en uh, anderen zitten weer te kaarten en het is gewoon een lekkere gemoedelijke sfeer nou en dat is wat ik uh, wat ik zoek, weet je als ik uh, een keertje Uitgaan. Maar even kijken, ik ga eens even een muziekje draaien. Ik hoor iets, iets rammelen, ik weet niet wat dat is. Als er tikt iemand op het raam, ik weet het niet. Uh, ik ga even een muziekje draaien en uh, even kijken hoor. Valt ik het nou, ja, ik ga een muziekje opzoeken, want ik moet eventjes een sanitaire pauze nemen. En uh, ik ik even zoeken, waar zit hij? Dus ga ik even een muziekje draaien? Dan ben ik over een paar minuutjes terug. Dat moet ik alleen even opzoeken want ik... Ja, <laughs> ik heb allemaal nieuwe muziek uh, gedownload Ja, deze die... Uh, uh, even kijken hoor... Dat is a uh, song En dat heet Flexin Ja prachtig nummer Ja daar komt ie Yo, I'm flexing, nothing can hide under the sun, right? Can't wait for the word of animal sun, the adamant sun. Mind blowing listen the listening song, let's stopping this song. Now that the story begun, yeah, I'm so ahead of my time, it's hard to follow me. Homicide delivery, boys on felony. Made it through the storm now, now my mama proud of me. I'm coming for everything, the good she had, proud of me. Hollers, I love that I killed W. Hold up, holler, Lord Death, UW. Try and judge me like W I'm still dropping his name poems Like W So new era Welcome to the trilogy I'm tired of this travesty that I'm saying honestly Battle me a tragedy Flow is anti-gravity comments to monotony So haters don't be mad at me I'm flexing Now get high under the sun Vibe If this is it for me, then I'ma go out flexin' JF from the tribe called Quest Still anonymous, still feeling like the best Been in the house so long, still feelin' like a guest Donut, 20 years, dealin' with the same stress Can't leave rap alone, my medicine And all these fun things I do, the Bible calls a sin Flexin' on this beat for the sport of it Life tells me so I just go with it Raised to be a man of God Pope Benedict Still I don't keep friends without benefits Narrow the way forward We gon' catwalk Refuse to move backwards I'm moonwalk I'm flexing Nothing yeah. can hide under the yeah. sun yeah. Can't wait for the water I know the sun The atom is sun I don't know when to listen to the song We're in the song And left yeah, when the story begun I'm flexing Nothing can hide under the sun I've been the song and F when the story begun. The transcender, transcender and translator Translation, you yeah, ain't real like a transgender Why change weather? Churn milk to get cheddar We get better, I'm still feeling like new era I'm trying to marvel the game like the Avengers Cause what I bring to the table, novel agendas I'm going hard, you go ahead and stay tender This cool boy perspective, I'm trying to blend that I'm flexing, nothing can hide me the sun vibe Dat was JF uh, met uh, Assang. Jaif Asang met flexin. Sorry, Jaif. Jaif Asang met uh, flexing. <laughs> Zwarte muziek. Ja, het klinkt hartstikke leuk. Het is niet commercieel, het is allemaal rechtervrij. Dus geen Buma, stemra, een gedoe allemaal en ik mag het uitzenden. Want het is allemaal gedownload. Alles wat ik uitzend. Van Jamendo.com dat is allemaal vrije muziek. En als je er zelf geen geld aan verdient, mag je het allemaal draaien. En we zijn niet commercieel hier. We zijn uh, non-profit uh, iets. Ja, bedoel, we doen het gewoon voor onze lol. Gewoon omdat we het leuk vinden, we verdienen er geen ene reet aan. Dus, uh, dus ja, oh, Jacco. Dus ik krijg hier dus niet betaald nou, daar hebben we het na de uitzending wel over. Ja, dag. We gaan... Oh jee, oh jee. Oh jee. We, we, we, we... Ja, jongens, we zijn door de mond uh, gevallen, jongens. Oh shit, als de, als de belastingdienst dat hoort. Ik vond, ik vond het nog een mooi. Uh, wat hij zei: met mooie woord. Ochriolisme. Hé, wat zeg je nou? Ochriolisme. Uh, het feit ja. dat je ervan bewust bent ja. dat je maar heel klein bent in deze wereld. Ja, dat zijn we ook. In principe. Mooi woord, hè? Ja, maar we zijn ook klein, want weet je hoe groot het heelal is? Dat wil je niet weten, joh. Dat is groot, hoor. He. Ja. Zo. Dat en eigenlijk, is... wat, wat, wat, wat daar wel bij past, en het is, komt uit IJsland, dat, dat hmm. het woord dat heet Heriat. Heriat. En ah. dat staat voor dat je, uh, je, je, je hoe noem je dat? Dat je homesick uh, bent, hoe noem je dat? Heimwee. Ja, dat je Heimwee hebt, maar... Ja. Naar, naar, ...naar iets waar je nooit meer naar terug kan gaan of dat er eigenlijk nooit geweest is. Nou, hoe weet je? Ik snap dat eigenlijk niet. Want hoe kan je een nou heimwee hebben naar iets wat nooit iets geweest is? Of het is een soort verlangen natuurlijk. Dat zou ook kunnen. Een verlangen ja. naar iets wat je nooit hebt meegemaakt en nooit zal krijgen. Waarschijnlijk, tussen aanhalingstekens misschien. Ooit als je 99 al bent, maar dan is, ben, je ja, alweer, ben je alweer. Of verlangen naar een huis wat er niet meer staat. Ja, of verlangen naar, naar bijvoorbeeld. Nou, zo, naar voor je bent 18 jaar en je, en je hebt verlangen naar een vrouw. Je wil uh, seks. Hè? Nou, maar even grofweg zeggen je wil lekker neuken. Maar je kan maar geen vrouw vinden. Ze vinden die allemaal maar lelijk. En uh, gedrocht is dat, die vent. En je wordt weggekeken door alle vrouwen. Nou ja, dan denk je, nou ja, eh, jezus, wat is dit nou? Dan ga je naar de hoeren, zelfs die moeten je niet, weet je wel. Dus al betaal je 200 euro, ze motten je niet. Ze dus zeggen, zo, dan niet op. En dan ben je 99 en dan komt er een stoot van een verpleegster aan, jongen, die jou eventjes gaat wassen. En dan heb je zoiets van, laat maar zitten, schot. Laat maar zitten en dan blaas je ineens je laatste adem uit. Wat tragisch, wat tragisch. Als ik zo'n leven had... Nou, daar had ik nu vanuitgeboren nooit geboren geworden, hoor. Echt waar, dat meen ik serieus. Ik vind ja. dat, ja, zo vreselijk voor die mensen. Want er zijn mensen die, die dat meemaken, zo, zoiets dergelijks toch ja, ja. En dat vind ik zo zielig je, voor die mensen. Wat, wat dacht je, wat dacht je dan van, uh, uh, la, ik, la, ik las het laatst erg handig, want dat was het Engels Ik zat vrijvertalend naar het Nederlands, dat, dat was een uh, was schreef van een vrouw, ik zei, is dit alles? Iedere, iedere dag ga ik naar mijn werk, mm -hmm. ik doe mijn werk, ik kom thuis, ik kook het eten, ik eet het eten, ik was af, ik zit op de bank en ik ga naar bed. Is dit het dan? Is nou, dat wat ze nou, leven doen? Nou, ik zal je vertellen, hè? ik ga jou wat vertellen, Jacco. Wat jij zegt, daar dat, uh, dat ben ik um, voor een groot deel mee eens, want het, het, het, het wordt een beetje een routine. Hè? Ik bedoel, uh, je staat op, uh, je gaat je wassen. Onderpoetsen. Dan ga je je boterhammetje klaarmaken voor je werk je eet er eentje. Nou, ondertussen ga je naar je werk toe, je werkt de hele dag je komt weer thuis. Dan moeder de vrouw, als je geluk hebt dat je een partner hebt, die gaat koken of je vriend of wat maakt niet uit. Die gaat koken of, jij, of je kookt samen of je doet om de dag, anders krijg ik al die feministen weer over mij. Maar goed, dat maakt niet uit. En dan ga je eten, dan ga je samen televisie kijken, je zit wat achter je computertje te rommelen. En uh, nou ja, alleen in het weekend dan ga je nog eens even boodschappen doen bij uh, de een of andere grootgutter. En dan ga je, mag je van je vrouw één uurtje naar de kroeg bij wijze van spreken. Ik spreek niet voor mezelf hoor, maar ik bedoel, mag je maar één uurtje in de week naar de kroeg. En uh, nou ja, dan uh, altijd samen op visite, altijd samen op vakantie, altijd samen dit, altijd samen dat... Maar het ligt toch aan de mensen zelf, sorry. Je moet zelf van het leven. Kijk, het, het is, je moet toch werken, want je moet overleven. Want zonder geld ja, er, uh, kan je niet leven. Ja, je kan wel gaan jatten en mensen beroven, maar dat is ook niet alles. Dan krijg je eens eeuwig vakantie in de gevangenis. Nou, daar zit je toch niet op te wachten. En weet je wat het is? Je moet er zelf iets van maken. En dan moet je op leren tevreden zijn met wat je hebt. Of de moed op kunnen brengen om alles weg te gooien en te branden. Weet je wat mijn oma altijd zei? Er zijn altijd mensen die het rotter hebben dan jij. Ja, maar dat is het. Daar heb, heb ik ook wel eens tegen anderen gezegd. Weet je wat de mensen in het algemeen hebben, en dat heb ik zelf ook. Mm -hmm. je, kij, je kijkt altijd omhoog, maar nooit naar beneden. Je kijkt altijd ja, naar de ja. mensen die het beter hebben, die het meer hebben. Je kijkt nooit, je hebt nooit dat je, dat je als je in de put zit en je eigen denkt van ja nou, daar nou, zit in ieder geval niet in een rolstoel. Weet je? zo denk je niet. Nee, nee, je, nee. Ja, je van bent van even aan ander... dat... Ik je sta ben... hier te werken en de mm -hmm. een andere rijke, rijke gozer van een jaar of twintig die ligt ergens op een strand met een cocktail in zijn hand en die hoeft niets meer te doen de rest van zijn leven. Nou, weet je wat ik wel vind? Kijk, ik vind mensen die, uh, die, die al in een gouden kooi uh, of een gouden wieg ...en die hoeven nooit wat te doen... ...dan heb ik ook zoiets van fuck, weet je. ga ook lekker wat doen. Maar die, je hebt mensen, ondernemers... ...die beginnen bijvoorbeeld met een heel klein kapitaaltje... Hè, ...als zzp'er bijvoorbeeld... ...en die, uh, die beginnen dan een eetteentje. En dat uh, verdienen ze misschien net iets minder... ...als iemand die voor een baas werkt... En ...net onder het minimum, nou, maar ze weten te overleven. En dan ineens... ...dan, dan begint het te lopen, het zaakje krijgt bekendheid... En daar ja, heb ik men... wel respect voor. Juist, ik ook. En op een gegeven moment gaat dat groeien en groeien. En hij kan ineens twee winkels beginnen. En binnen tien jaar heeft hij in heel Nederland allerlei filialen. Ja, en ineens is hij steenrijk. En... en daar kan ik mee leven. En hij, en hij kan met zijn vijftig ze stoppen met werken. Ja, maar daar kan ik mee leven. En waar dan waar zeg ik. Niet ik... Mee kan leven, Juist. Dat, waar waar mm -hmm. ik absoluut niet mee kan leven. Is dat bijvoorbeeld iemand die maakt een, een miljoen dollar per jaar. Ja. ...met het maken van YouTube-filmpjes. Ja, ja, dat kan oh, ja, iedereen in principe. Een, een, een, ra een rapper die een album uitbrengt... ...en daar 15 miljoen voor krijgt... ...voor een maar schil over hoeren en auto's. Ja. Daar kan ik niet mee leven. Waar ik wel mee kan leven... ...zijn die mensen... ...die artiesten die elke dag... Uh, ...gaan toeren. Elke dag, vijf, zes dagen in de week... ...elke avond... ...ze zien hun gezin bijna nooit... ...dat tien jaar nog rijk worden... ...zoals Marco Bosato... En, en bij wijze van spreken Gordon of Boudewijn de Groot, want die is pas hier nog in Rijswijk geweest. Eh, dat soort mensen, die werken, die werken echt. Die staan op het podium elke avond. En, en dat de dienen vier, vijfduizend euro, ik zeg maar wat hoor, misschien verdienen ze minder. maar Of verdienen ze 10.000 euro per dag. Ze werken er toch voor? En als mensen zo gek zijn dat ze dat ervoor uitgeven, prima toch, bedoel ik gun het ze wel hoor, ik bedoel, uh, uh, hè? maar inderdaad wat je zegt, je maakt een hitje en je wordt ineens uh, multimiljonair en voor de rest doe je helemaal niks, alleen maar filmpjes maken en opnames en je treedt niet op niks, je laat af en toe je neus zien en je gaat af en toe wat geks doen om in de publiciteit te komen. Dan ga eens met zes wijven in, een, in met een gangbang party in een zwembad. Of een of andere villa ergens in San Francisco in de Verenigde Staten. Of, of je laat ze een keer gaan, dan kom je lekker in de krant. En dan verkoop je nog meer cd's. Want je hoeft een cd maar één keer op te nemen. En dat kan misschien zes weken duren. Of twee weken. Maar als dat alles is, heb ik zoiets van... Nou, die, die rechten op muziek mag van mij na nou, tien jaar of al verlopen hoor. Wat dat betreft, ga maar lekker optreden elke avond om rond te komen, Pik? Zo denk ik dan, weet je. Kijk, ik vind prima de Rolling Stones, die hoeven uit met te werken in principe. Maar ja, die hebben wel jaren gewerkt, weet je. Opgetreden. En, en dan zeg ik, die hebben hun rewards al lang verdiend, want ze hoeven niet eens meer te werken als ze willen. Dan zeg ik, oké, okay, jullie hebben je rewards verdiend. En dat geldt ook voor de Beatles. en... Uh, nou ja, en nu hebben we een Queen gehad. Uh, nou ja, uh, en ze treden nog op met z'n tweeën. Die, die uh, overgebleven twee. Want die, die andere, die bassist van Queen, die is gaan renteneren. Die had er geen zin meer in. Want ja, hij, hij dacht... Uh, hij, hij, ging, hij was liever bij zijn familie, hè? bij zijn vrouw en kinderen. Oké, okay, zo goed recht. Hè? Maar als jij, uh, ik vind, kijk, als jij vaak optreedt. Daar werk je voor. En dan mag je van haar best tien 10 of tien 10, of honderd keer of duizend keer zoveel verdienen als ik. Vind ik. Tenminste, dat is mijn mening. Ja, maar als je dan van een volk hebt, zoals die, uh, die Kardashians en zo. Mm -hmm. hè? Ja. Die eigenlijk nul talent hebben, ja. niks kunnen. Ze kunnen niet eens de bed opmaken. maken. Nee, maar ze <laughs> En nog toch miljoenen verdienen. Nou, en ik moet elke ogen mijn bed uit. Nou hoor je mij niet klagen hoor. Ik vind dat ik... Ik verdien niet echt dat je zegt een riant salaris. Van nou jongens. Uh, maar ik verdien ook niet echt dat ik... Uh, maar nou jongens, je moet ook dubbeltje omdraaien. Ik, ik vind dat ik het best wel goed heb. Weet En ik... En ik, ik, ik, ik uh, maar hoor je niet klagen verder. Nou ja, uh, kijk. We hebben allemaal wat erbij gekregen van onze lieve overheid. ...van meneer Rutte en van meneer Samson... ...maar het is wel een... een, een, een ...eigenlijk een cadeautje... cadeautje uit, een eigen zak, ja. ...uit eigen zak. Want, want de pensioenen... ...dat ik hierna lang ingeleverd... Ja, want, want, ...want weet je wat het is? Ook dat inderdaad. Maar ik bedoel, je betaalt wel minder aan je pensioen... Ja? ...maar als ik straks 67 of 70 jaar ben... ...dan krijg ik ook veel minder uitbetaald per maand... Ja? ...en je moet maar afwachten of de AOW nog bestaat... Ja, moet ook maar afwachten. Dan moet je al, ook dat, ook dat, want bij ons zijn er alweer er is er weer eentje overleden op mijn werk. Ja, dat uh, gaat maar door. Elk jaar gaan er zeker wel vier of vijf uh, de pijp uit. Ja, He? en waar gaat dat geld heen? Ja, die gaan nou, niet die naar de... Die Ja, maar dat gaat niet naar de weduwe, hoor. Of de weduwe naar... Nee, maar dat zou, hey? die zou dus één pensioenpot hebben. Dat blijft al hebben. allemaal... Juist, weet je wat die ik vind? Als dus zou één moeten hebben. En op een gegeven moment dat er mensen die bijdragen aan die pensioenpot overleden... Dat betekent gewoon dat de rest die overblijft, dat het verdeeld wordt. Dat die dan wat meer krijgen omdat die zeg maar dan krijgen, dat zou een eerlijk systeem zijn. Ja, want. We hebben beteel... we allemaal betaald. We betalen allemaal hetzelfde. Kijk, als jij bijvoorbeeld. En we krijgen allemaal hetzelfde. Kijk, normaal is het zo, Uitgekeerd. als als jij overlijdt, dan krijg je vrouw een deel van het de pensioen. Ja? Maar als jij nou schuigersouw bent en je gaat dood en je hebt een jarenlang pensioen betaald, stel nou voor je bent 70 jaar. Je hebt maar. Ver... dan zou het in, nou, in de pot van komt... gaan voor je collega's. Bijvoorbeeld, weet je. En ik vind eigenlijk, ze moeten eigenlijk die AOW afschaffen en dan zeggen verplichte pensioenopbouw. Verplicht. Met een minimaal bedrag, dat je in ieder geval uh, niet in de problemen komt. En een maximaal bedrag, zo hoog als dat je zelf kan missen. Oké, okay, dat de dieren het dan al bezig hebben. Oké, okay, dat heb je dan. Dat is eigenlijk een spaarportje. Maar onze overheid loopt allemaal gekke dingen te beleggen. In berenbommen, of hoe noemen ze die dingen. Die clusterbommen. En, en, en de olieindustrie, die, die onze milieu naar de kloot helpt en investeren het lekker in dingen, dat het geld weer terugkomt. Niet in ons, in dingen, oorlogstuig en uh, tanks en noem maar op. Want dat gebeurt ook, hè ABN Amro. Ja, want het is gewoon zo. En, en, en, en, en ze mogen maar voor de rechterdagen wat Nou, kom maar op. Ik lus jullie allemaal raus. Nou, eigenlijk moet dat hele pensioensysteem op de schop staan. Dat maar moet gewoon eigenlijk, veranderen. Eigenlijk zeggen dat, uh, het, het moet rechtvaardig zijn. Ja, op het moment dat jij begint te werken, dan krijg je gewoon een eigen potje. Daar stop je het geld in. En, en, en dat is voor jouw pensioen. Maar wat heb je nu? Je hebt gewoon één groot pensioenfonds. Iedereen betaalt zijn premie daaraan, zeg maar. Mm -hmm. En je moet maar afwachten of je daar ooit nog wat voor ziet ja, precies. Uh, of je er wat aan hebt en mm -hmm. als, als er zoveel miljoen ieder jaar overblijft dan gaat dat gewoon naar de aandeelhouders en naar de raad van bestuur en ja. naar de directeur nou ik heb van de, uh, kijk een paar weken terug was ik in de uitzending van Pownet bij uh, Prem ja, dat zijn, dat ik, ben, ik ben in de uitzending geweest, ik weet niet of ik de opname nog ergens bewaard heb, anders zal ik hem even afdraaien, maar het is niet zo heel bijzonder hoor, wat ik allemaal gezegd heb maar hij wil uh, dat, de, dat de publieke omroep uh, gewoon voor het volk is. Hè? Nou, dat ben ik helemaal met Prem eens. Dat ze nou, niet langer een nou, mening vind... ik meer geven, maar feit. Maar wat is het uh, met die... Uh, ja, ik, ik, zal, ik, kan, ik heb alleen dat stukje opgenomen waar ik in te horen was. Maar uh, je kan luisteren naar Pauw en naar uh, terugluisteren. Want ze bewaren niet alles. Hè? Ze bewaren het een, een of twee weken en dan wordt de uitzending er weer afgegooid. Maar ik weet niet of ik het bewaard heb joh. voor mij heb ik het gewist. Ik had het wel opgenomen. Maar wel hele slechte opname moet ik zeggen. Maar Prem die... Uh, uh, ja, ik heb voorgesteld. Uh, ik heb geen redder Radio genoemd. Maar ik zeg nou, als ze nou... Geeft, we hebben zes radiokanalen. Radio 1, Radio 2, Radio 3FM, Radio 4, Radio 5 NPO Nostalgia. Radio 6 De Jazz en Blue Zender. Allemaal leuk. Maar bedoel, het dat is wel belastinggeld. Ja? En al die managers en directeuren en programma, uh, huppelde Pub, allemaal alle de mensen die een hoge functie hebben, die verdienen nog meer dan een minister. Dat is toch en onze belastingcentrum... Kijk, RTL en SBS. Heb ik sowieso dat wordt door de, door de adverteerder betaald. Dus wat, wat moet je nou met Radio 3? Oprotten met Radio 3. We hebben genoeg popmuziek. We hebben Veronica. We hebben Sky Radio. We hebben Radio 538. We, we hebben. Um, 8FM, wat vroeger Radio Royaal heette. We hebben nou, zoveel zenders, en allemaal wat niet van de belastingbetaler komt, maar van de adverteerders. Dus Radio 3 lekker afschaffen. Dan heb je al die linkse retoriek ook niet meer, daar zijn we daar ook van verlost. He, met die belus en zo, en daar ben ik helemaal zot. Ik, ik, ik, ik heb niks persoonlijks tegen de beste man al dat, dat slijmerige gedoe uh, om de linkse hoek ik ben het helemaal beu weet je. Ik bedoel, en ik ben blij dat er een pound net is pound noemen ze het geloof ik ik ben er zelfs lid van geworden sinds eergisteren. van pound ja ik ben lid van Omroep Max en van Pound en Pound wil de hele boel omgooien ze hem nog een like ook ik zal niet zeggen dat ik met alles met ze eens ben maar met 80% zeker wel daarom ben ik er ook lid van geworden maar goed, dat is buiten, buiten kijf. Uh, dat knippen we eruit, maar niet Maar goed, heb jij nog iets, uh, iets, uh, een, iets wat op je hart ligt, waar je denkt dat moet ik even kwijt? Nee, ik, ik had nog wel een goede uh, gevonden in, in die woordenkliek. Want die vond ik zelf heel erg goed. En dat is een uh -huh. Duits woord. Ja. En daar heb je het Duitse woord deltsmets, wat ik een heel mooi woord vind, ja. want die ken, dat kent iedereen bijna wel. Dat is is dat je last hebt van deze wereld, zeg maar. Dat, dat, dat deze wereld je gewoon pijn doet, de wereld van Alinde en Aak nou, Aak. nou, nou, nou, nou. Ik, ik, uh, ik moet je eerlijk zeggen dat ik daar wel een van die mensen ben, hoor. Dat is Ik, nou, ik heb daar wel niet, niet direct last van, maar wel indirect. Want ja. ik vind het uh, heel vervelend allemaal. Want ik denk wel eens bij mezelf, uh, ik heb hier, uh, ja, ik heb te eten, ik, ik, uh, ik kom veilig thuis van mijn ja. werk, uh, uh, mijn vrouw wordt niet lastig gevallen, uh, ja, bedoel, uh, ik bedoel, uh, ik kan uh, mijn gang gaan, hè? ik kan overal naartoe waar ik wil. Maar er zijn landen waar dat niet kan, en dan denk ik, waarom ik wel en zij niet? Alleen omdat er een paar klootzakken oorlog voeren met elkaar. En dat zijn meestal regeringsleiders. Het probleem is, het zijn dus langs niet meer een paar, maar het zijn er een hele hoop. Het zijn een hele hoop. En, en waarom moet ik mij schuldig voelen? Ja. Omdat mijn voorouders, nou nog niet eens mijn voorouders, want ik heb de hele standbank tot 1555 uitgepluist. Die hebben nooit deelgenomen aan de slavernij. Die waren vissers. Die mensen die zich die bezig met de visserij. En moet ik mij schuldig voelen omdat uh, 200 jaar geleden uh, mijn landgenoten uh, vroeger uh, slavernij nou ja, hadden? Nee, de, totaal de niet. De letterlijke vertaling van Welsmatch is uh, wereldpijn. Een uit de Duitse taal afkomstig woord dat voor het eerst werd gebruikt door de Duitse schrijver Jean-Paul Richter. Het okay. woord, het gevoel. Van een diepe bedroefdheid en pijnlijk ervaren met melancholie, ook wel ten gevolge van verdriet ontstaan door de onvolmaaktheid van deze wereld. Een nou, da, da, persoon die lijdt aan weltschmerz heeft het gevoel dat de realiteit nooit de verlangens van de geest kan bevredigen. Ja, ik kan me daar wel bij inleven, ja. Want ook ik, ik vind dat vervelend. Niet dat ik er echt onder lijd dat ik elke dag van... Oh, wat is er weer rot, rot Dat ook weer niet. Maar ik zie het op televisie. Ik lees het in de, in de pers. Eh, op internet, en in de krant. Ik vind het niet leuk. Waarom moet iemand in, in serie nou... Eh, een rotleven hebben terwijl ik het hier goed heb? Ja. En dat, dat, en dat, dat neigt, zeg maar... Mm -hmm. Tot wat ze zeggen, escapisme. Dan wat ze dan zeggen van het ontkomen... Het ontsnappen, om, om, om werkelijkheid te willen, om dus zelf op te willen ja. sluiten in huis. Nou en weet je, ik, ik, ik had vroeger een periode op school, toen ik uh, nog heel jong was. Uh, niet de hele schoolperiode, maar een deel. Dat ik uh, gepest werd op school en dat ik zo bang was, dat ik durfde pas naar binnen. Dan ging ik buiten op straat wachten en dan ging ik aan de overkant staan en dan wachtte ik tot de schoolbel ging en dan pas ging ik naar binnen, zo bang was ik dat ik weer gedraaid dat ik gepest zou worden en als, ik, als we dan naar huis gingen dan ging ik gauw naar de, naar de bushalte toe en dan stapte ik in de bus naar huis toe en dat heeft jaren geduurd en ik heb er nu geen last meer van ik heb er nog wel een paar jaar daarna nog wel ja, ik was alleen blij toen het over was dat ik er van af was, een nieuwe school. Dan gingen we verhuizen ook, weet je wel. En dan breekt er een nieuwe periode. De angst zit er nog wel een beetje in. Maar op een gegeven moment slijt dat. En, en ja, het was ook geen liefertje hoor. Ik bedoel, ik kon er ook wat van met pesten, daar gaan niet om. Maar op een gegeven moment, je gaat van dingen leren. Dus je gaat je toch een beetje anders opstellen. Ik, kon, ik ben heel goed in conflicten voorkomen met. Uh, ja, als ik weet, bepaalde mensen over politiek... of weet ik dan ook... van oei, daar moet ik al niet al te veel iets over zeggen... zeg ik wel mijn mening... maar dan op zo'n manier dat die persoon zich niet gekwetst voelt. Dat heb ik allemaal... dat heeft niet één jaar geduurd... maar het heeft tientallen jaren geduurd... voordat ik daar gespecialiseerd in ben. Ik zeg mijn mening... maar ik leg ook uit waarom ik zo denk. En ik probeer zo min mogelijk dingen te zeggen... om zo iemand pijn te doen. En als je dan wel uh, pijn aan hebt, dan denk ik, ja, sorry, maar ik heb mijn mening, ja, ik respecteer ook jouw mening, dus doe niet moeilijk, jongen, ik bedoel, weet je. Dat heb ik allemaal uh, mezelf, mezelf aangeleerd. Eigenlijk hebben die mensen mij dat geleerd. Want dan denk je, oei, als ik drie keer uh, rechtdoor loop, dan loop ik tegen die lantaarnpaal. Nou, zo dom hè, dom, drie keer, want een ezel stoot zich maar één keer. Maar de vierde keer denk ik, oh ja, daar staat dan een taalpad, daar moet ik omheen. Weet je, kijk, begrijp je wat ik bedoel? Mm -hmm. Juist. Ik hoop de luisteraars ook, ik hoop niet dat er allemaal domme mensen zitten te luisteren. En ik wil graag dat er domme mensen luisteren, want dan leren jullie daar wat van, dat jullie slim worden. Nou ja, neem niet, uh, kijk, <coughs> nee, goed. <laughs> kijk, ik, uh, weet je, je, weet, ik heb een nieuw hoofd, uh, headsetje gekocht. Die andere die zit met de, is met de reiniging. En uh, ik heb er expres een genomen waar je van ook de microfoon kan buigen. En ik zal je laten zien wat de luisteraars helaas niet kunnen zien. Ik heb nog een standaard microfoon gekocht voor drie tientjes Het bij de grootste elektronica concern uh, van Nederland. En dat is deze. Wat ik zal even wat meer licht bij maken. De luisteraars kunnen het niet zien. En uh, dit is een, uh, geen condensatomicrofoon, hij lijkt er wel op, maar dat is het niet, nou, je kan een, Het is voor je computer en uh, alleen ik had gedacht dat die wat gevoeliger zou zijn voor de prijs die ik daarvoor betaald heb, dacht ik van nou die is wel aardig gevoelig, maar het valt nog een beetje tegen, ik moet van die afstand ongeveer 20 centimeter minimaal uh, om uh, dat ik toch aardig te horen ben. Maar hij klinkt goed, want toen ik bij Sunset uh, in, de, in de uitzending was, afgelopen dinsdag, heb ik hem ook gebruikt. En uh, ja, ik kreeg reacties. Nou ja, ook klinkt hartstikke goed weet je zo. Dus uh, en als ik hem zo hou, ongeveer 20 centimeter van mijn mond, is hij al goed. Maar ja, de condensatemicrofon die ik daar heb, die ik al jaren heb. Daar kan ik rustig 10 meter vanaf staan, en hoor je me nog. Alleen, uh, ja. Maar ja, een condensatemicrofoon is natuurlijk veel gevoeliger. En die, uh, die kan ik al gebruiken, maar dan moet ik de boel opstarten. Ja, dan moet ik de boel... Uh... Want ik zat eerst denk ik, aan een draadloze koptelefoon, maar die kon ik niet vinden. Met hem en een microfoon eraan vast. Kon ik niet vinden. Ik denk nou dacht, dat, dat komt nog wel een keertje, weet je. Dan kan ik gewoon in de woonkamer zitten of in de tuin. Terwijl de computer hier staat. En dan kan ik gewoon uh, in de tuin zitten of in de woonkamer naast mijn vrouw zitten. Zo ik met jou en de luisteraars gezellig aan het keuvelen ben, zeg maar. Oké. Okay. Ja yeah. <laughs> Ja, mooi. Maar apart, uh, wat, wat ik nog zeggen, dat stukje van wat ik net dan zei, zeg maar, dat van dingen is. Dat die mensen die dan zeg maar. Um, de neiging hebben om zich uit de echte wereld uit te trekken en naar, ja. naar een eigen wereld. Of een ja, andere ga je, wereld. Maar dan ga je in jezelf keren, is ook niet goed ja. hoor. Nou, dan verlies je de, de, de realiteit en dat is ook niet goed. Ja, dat is nou, wat grappig, is dat? En dat daar heb je amusement voor. Amusement is om even de, de, de, de, de, de problemen van alle dag te vergeten en dan weer een nieuwe energie ja. op te bouwen. Daarvoor ga je naar de film. Ja, Daarvoor ga je naar de kroeg. Daarvoor ga je naar, naar, weet ik veel wat, bij vrienden op visite of weet ik het. Daarvoor heb je hobby's om even de sl alledaagse sleur te ontlopen. En, da en daarom, en dat is, dat is de leuke, want in dit lijstje van wat gebruiken mensen dan om uit de werkelijkheid te ontsnappen. daar staan de gebruikelijke dingen in, zoals televisie, films, uh, ja. religie, religie. Ah, staat ah nou... Pff. Laten we dan maar. Laten we, laten we, laten we. Nou, liever, liever. Porno vind ik niet zo erg. Dat ben ik wel liever bijvoorbeeld. Maar religie. Staat er ook maar een religie... Weet je wat Mao zei? Mao, de grote roerganger van het communisme. Die zei: ja. religie volk. is opium voor het, volk. Ja. voor het volk. En opium is gevaarlijk. Is slecht voor je gezondheid. Religie vind ik net zo erg als fascisme: afschaffen, die hele tering zo. Religie moeten ze verbieden allemaal. Echt, ik ben anti-religieus. En ik vind, er is één probleem in de wereld, dat is religie. Verbieden. Behalve dan de religies die dan uh, alleen maar vrede en liefde en huppelde-pup uh, verspreiden. Maar religies die, die, uh, die, die zeggen van, je moet homo's doodmaken. Of je moet vrouwen uh, steunigen als ze de hoer spelen. Wat kan mij nou schelen als ze de hoer spelen? Ik hoef toch niet met die vrouw naar bed. Rot op man. Opzouten met al die kutreligies. Verbieden. Verbieden. De kerken, alles. Verbieden. Ik ben zeer anti-religieus. Extreem anti-religieus. Verbieden die op. Het woord God wordt verboden. Hup. De Bijbel en al die andere zogenaamde heilige boeken in de fik ermee. En dat, en dat durf ik je openlijk te zeggen. En iedereen mag het horen. Verbieden. Zo. Steek dat maar in je zak, mensen. Ik ben heel anti-anti-anti. Echt, dat is de enige kant waar ik extreem in ben. Voor de rest mag iedereen zelf weten wat hij denkt en doet. Maar dit, religies die geweld goed praten, die moeten ze met geweld, vuur moeten ze met vuur bestrijden. Nou, daar ben ik helemaal voor. De pastoor, de dominee, de imam, de, de, de, de, de, al die lui, opzouten. heb dat de bak in met die lui. Het zijn allemaal fascisten in mijn ogen. Maar goed, dat is mijn mening. En toen was het stil. Ben je geschrokken, Jacco? Van mijn reactie. Ik zat te denken dat... dat uh, nou ja, kijk, ik, ik heb sowieso niks met mensen die geloven dat er een mannetje op de wolk zit die alles Oh, Dat ben ik. <laughs> ik ben de enige ware. Luister maar, naar mij. Ik ben jullie profeet. Ik, ik ga jullie zeggen, doe waar je zin in hebt, klaar. Hoppatee, dat is mijn uh, ding. Um, ja, Zonder een ander lastig om... te vallen. Ik, ik, ik moet gaan, want de moet Oké, okay. maar, um... maar, maar we, we zijn al aardig aan tijd al, want ik heb, uh, ik ik heb nog uh, een stuk of vier liedjes voor je. Voor, voordat wij samen. Uh, um, voordat jij erbij kwam, al vier liedjes uh, gedraaid. Drie of vier liedjes, daar weet ik vanaf afwezen. Dus we gaan dan met één liedje eindigen. En dan neem ik alvast afscheid van onze vriend Jacco. Jacco, hartstikke bedankt voor je bijdrage. Sorry mensen, jullie zijn misschien geschrokken dat ik zo fel reageer op religie. Dat moet je allemaal al te serieus nemen. Je moet lekker geloven wat je zelf wil. Maar ik ben gewoon... Je, uh, mensen hebben uw geweld. Uh, ge geweld uh, lost niks op. En als je wil geloven, voor jouzelf persoonlijk vind ik dat prima... Moet je allemaal lekker zelf weten. je niks van dan, wat ik allemaal zeg. En als je in hij komen hebt, mag dat ook. Dus we zien elkaar morgen uh, uh, of, uh, of van de week nog even op de Skype buiten de uitzending om. Ja. En uh, gezellig. Hey. Is goed. Oké, okay, Jacco. Later. Hé, hey, tot later. Hoi hoi. Hoi. Oké, okay, luisteraartjes. Uh, dat was uh, onze vriend Jacco. En uh, ja. Ja, oh, ik ben wel vuil geweest, hè? Oké, okay, Olga Zilkova. En die heeft... Ja, uh, die hadden we al gedraaid, geloof ik. Sorry, neem me niet kwalijk. Nou, weet je wat? We gaan een keer wat anders draaien. Iets uh, van vorig jaar. Adult Only, nee. Beatradar, dat klinkt... Uh, ja, hey, Lisa, Beatrader. Tot uh, volgende week, jongens. Week uh, 6 is het nu. Tot week 7. Doei. Tot ziens.